Deze presentatie heb ik genoemd ICT hulpmiddelen voor fracties in de gemeenteraad. Gedurende deze presentatie hoop ik een aantal discussies op te starten over hoe er wordt samengewerkt, met wie u moet samenwerken, dingen waar u aan zou kunnen denken. Maar houdt u vooral rekening mee dat alles wat ik hier vertel vanavond, u mag het gebruiken, hoeft niet, u mag het Daarom noem ik de presentatie ICT-Hulpmiddelen voor Fracties in de Gemeenteraad. Goedenavond. Mijn naam is Nico Zwareveld. Ik ben fractieassistent van de ChristenUnie SGP in de gemeente Haarlemmermeer. Iemand die gewoon in de politiek is gerold, als fractiemedewerker eh, verder mocht en samen met de rest van de fractie ook moest zoeken van hoe kan ik nou ondersteuning aanbieden omdat ik al jaren werkzaam ben in de ICT-branche begon ik al gelijk te zoeken naar manieren waarop ik ICT zou kunnen gebruiken om het werk in de fractie wat te vereenvoudigen Vanavond wil ik graag de volgende punten op deze agenda met u doornemen Allereerst wil ik even stilstaan bij de ICT-uitdagingen die we hebben binnen de fracties Vervolgens kijken naar een inventarisatie van behoeften dat is een lijst misschien niet helemaal compleet misschien dat u daar nog wat punten aan zou willen toevoegen maar ik heb een lijst gemaakt op basis van eigen ervaringen en op basis van wat ik heb gehoord van verschillende partijen en de behoeften verder uitgewerkt dus dan komen we op het derde punt mogelijkheden uitgewerkt per behoefte en dan wil ik afsluiten ik ga u heel veel informatie geven maar wees gerust de presentatie. Daar, dat bevat lijsten van allerlei producten, websites en u kunt ook op internet kunt u ook deze presentatie naluisteren. Dus u hoeft niets te missen. Laten we eens eerst even beginnen bij de ICT uitdagingen bij fracties. Een van de kenmerken van raadsleden is dat ze onafhankelijk zijn. Ik noem dat onafhankelijke afhankelijkheid want zonder gemeenteraad heb je geen raadsleden maar zonder raadsleden heb je geen gemeenteraad een aantal raadsleden zijn gecombineerd in een politieke partij in een fractie maar gedurende de looptijd kan het best zijn dat iemand uit een fractie stapt en zelfstandig verder gaat omdat hij zijn zetel niet opgeeft het zijn allemaal aspecten die een invloed hebben op de manier waarop ICT kan worden gebruikt binnen een fractie. En dan denkt u dat u georganiseerd bent, hoofd van de gemeente, de raad is de hoofd van de gemeente. Maar u maakt toch qua organisatie niet echt deel uit van de gemeente. U staat erboven, u staat erbuiten. En toch mag u gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. De fractieleden die hebben niet per definitie toegang tot alle voorzieningen. Een fractiemedewerker krijgt geen pc van de gemeente. Die krijgt geen e-mailadres van de gemeente. Die moet op andere middelen gaan vertrouwen. De steunleden en de achterban hebben al helemaal geen toegang tot de interne systemen van de gemeente. En dan heb je ook nog eens een keer de uitdaging dat niet iedereen evenvaardig is met ICT-middelen. Sommige mensen hebben niet of nauwelijks in de praktijk hoeven werken met ICT-middelen. En dan opeens worden ze geconfronteerd in een fractie met allerlei computertoepassingen. Misschien ligt het die persoon niet. Aan de andere kant, misschien hebt u wel mensen die heel erg ervaren zijn met ICT. Veel meer ervaren zijn dan dat de andere fractieleden zijn. Waardoor de andere fractieleden misschien wanhopig worden omdat ze niet die persoon kunnen volgen. Dat zijn een paar van de uitdagingen die je hebt bij fracties. Wat voorop moet blijven is dat ICT geen doel is. We gaan niet automatiseren omdat het technisch kan. We gaan geen gebruik maken van allerlei software die van alles nog wat voor ons uh, zou kunnen vereenvoudigen. Puur en alleen omdat het mogelijk is. ICT is geen doel. ICT is een hulpmiddel en het moet werken voor je. Als het niet werkt voor je, moet je het vooral niet gebruiken. Want het gaat je alleen maar een heleboel energie kosten, een heleboel tijd kosten, mogelijk ook frustraties. En dat komt het raadswerk niet ten goede. Vergeet niet dat we ooit begonnen, jaren geleden, met alleen maar papier. ICT is er later bijgekomen. ICT moet worden gezien als gereedschap, niet als een doel. Het komt toen destijds op papier. Dan moet het nu tegenwoordig ook kunnen op papier. Is misschien wat onhandig? Misschien vergt het wat andere organisatietalenten. Maar ICT zou een stukje kunnen vereenvoudigen? Maar het moet voor je werken, anders moet je het vooral niet doen. Dus een heleboel van de dingen die ik vanavond ga aanreiken, moet je afvragen: van, zou het voor mij kunnen werken? Zo ja, gebruik het. Doe je voordeel mee. Als het je niet ligt, doe het vooral niet. Niets moet, alles mag. Dan komen we het volgende punt van de agenda. En dat zijn eigenlijk twee punten die ik met elkaar wil com combineren. Ik heb een inventarisatie van veel voorkomende ICT-behoeften. En die ga ik wat geclusterd uitwerken. Dus een aantal van die mogelijkheden benoemen. En dan kijken, even de diepte in, hoe zou je dat kunnen gaan uitwerken. Veel voorkomende ICT-behoeften zijn de activiteitenagenda, communicatie, samenwerking, het borgen van kennis en opslagcapaciteit. Vooral voor bestanden, ergens iets centraal neerzetten. Ik ga beginnen bij de eerste, de activiteitenagenda. Wat bedoel ik met activiteitenagenda? Activiteitenagenda, dan moet je zien bijvoorbeeld de raadsagenda. Weten wanneer de raadsvergaderingen zijn of raadsactiviteiten zijn. Naast de raadsagenda hebben we ook een fractieagenda. Je fractievergaderingen. Mogelijk ook vergaderingen die we bijwonen op provinciaal of landelijk niveau van de partij. Mogelijk ook uh, een agenda waarin je gaat bijhouden wie gaat naar welke wijkraad of dorpsraad of wie gaat naar welke uh, activiteit dat, uh, waar je gewoon als partij zichtbaar wil zijn. En je hebt in je eigen leven ook nog een eigen agenda. En als je pech hebt, heb je ook nog eens een keer uh, dat het allemaal gescheiden is. Dus dan heb je en een raadsagenda, en een fractieagenda, en een agenda voor je werk, en een agenda voor je privéleven. Kortom, allerlei agendas die op een of andere manier bij elkaar moeten gaan komen. Je hebt ook nog eens een keer dat we verschillende software gebruiken. Verschillende soorten agendas in gebruik hebben. En wat je eigenlijk wil, waar je eigenlijk naar zoekt, is een manier om dingen automatisch te synchroniseren. Dat ik in mijn privéagenda bijvoorbeeld zie wanneer de fractieactiviteiten zijn. Of in mijn privéagenda kan zien wanneer de raadsactiviteiten zijn. Dat ik in mijn privéagenda kan zien of ik nou had toegezegd dat ik naar die ene dorpsraadsvergadering zou gaan. Of dat ik mee zou doen aan een bepaalde excursie van de raad. Ik wil graag, als het even kan, alles automatisch gesynchroniseerd hebben... in plaats van dat ik alles met het handje moet overnemen. Ik wil graag automatisch geïnformeerd worden als een raadsvergadering komt te vervallen... in plaats van dat ik met een gummetje in mijn agenda moet gaan gummen... en een, stre of een streep er doorheen moet halen om te zeggen, vervalt... En om later weer te horen van... ja, maar er is een andere activiteit voor in de plaats gekomen. Zoals een presentatie. Hoe zou je nou kunnen zorgen voor een stukje synchronisatie? Wat ik ga uitleggen is even een stukje techniek. Ik ga niet te diep. Maar ik probeer even een, een standaard uit te leggen... die je zou kunnen gebruiken om dingen te kunnen combineren. Wat ik ga uitleggen is wat we noemen iCal. iCal dat is eigenlijk afgeleid van kalender in het Engels, cal. En i is een, uh, is een aanduiding die je voor een aantal van die toepassingen ziet, waarmee ze proberen te zeggen van uh, internet, uh, elektronisch, iCal. iCal is een standaard waar een heleboel digitale agendas gebruik van maken. En het is een, een standaard. Wat ooit door Apple computers is bedacht. Maar het is zo'n populair standaard geworden dat meerdere fabrikanten, meerdere makers van agenda's eh, daarop inspelen. Heel veel agenda's, elektronische agenda's, software, eh, dus computeragenda's, ondersteunen het importeren van iCal. En wat u daar tussen haakjes ziet, ook dynamisch is juist het stukje waar ik naar op zoek ben. Want sommige agendas die importeren wel bestanden met allerlei afspraken die in iCal formaat zijn weggeschreven. Maar wat ik wil is dat als iemand een agenda afspraak verandert, dat ik automatisch op de hoogte word gebracht in mijn agenda. Op deze sheet zie je een aantal programma's die het zogenaamde iCal formaat ondersteunen. Ik heb een, twee lijsten. Aan de linkerkant alle commerciële producten. En aan de rechterkant de zogenaamde open source producten. Dat zijn de producten die je gratis van het internet kunt downloaden. Het zijn producten die door de eh, totale gebruikersgemeenschap worden ondersteund en uitgebreid. Mensen die gewoon vanuit een stukje vrijwilligheid het product verder uitbreiden. Aan de linkerkant ziet u een aantal bekende namen althans voor mij bekend, mogelijk ook voor u bekend, dat zijn de namen die vet zijn afgedrukt. Dus dan zie je daar Apple iCal staan, Google Calendar, Lotus Notes, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, Windows Live Calendar, Yahoo Calendar en zo zijn er nog een heleboel andere eh, commerciële producten. Aan de rechterkant, open source, Nou mensen die uh, gewend zijn om te werken met uh, de mozilla uh, Suite van software, die zullen mogelijk ook Sunbird herkennen. Nou, wat ik hiermee probeer aan te geven is... ...dit is een standaard dat door zoveel verschillende uh, fabrikanten wordt ondersteund... ...de kans heel groot is dat iedereen in de fractie... ...wel bediend kan worden met een iCal-formaat agenda. Dat is eigenlijk de boodschap van deze sheet. Ik laat even een voorbeeld zien. Dit is bij Google... Op, in deze agenda ziet u in het midden ziet u een maandoverzicht met alle mogelijke afspraken. Ik kan u vertellen, alles wat u hier in deze agenda ziet, is afkomstig uit verschillende ICALs. U ziet aan de linkerkant ziet u mijn agenda's en u ziet dat uh, Agenda Nico, ChristenUnie SGP, Vergaderdata Raad dan andere agendas, Dutch Holidays. En zo zijn er allerlei agendas waar ik uit kan selecteren. En in het totaaloverzicht, in mijn maandoverzicht, zie ik alle afspraken die op dat moment in de icon voorkomen. Er wordt eens in de zoveel tijd, eens in de zoveel minuten gesynchroniseerd. Dus iedere wijziging in zo'n kalender wordt automatisch in mijn agenda weergegeven. Moet je zich voorstellen, u ziet daar in het oranje Ziet u ChristenUnie-SGP staan. Dat zijn de afspraken die wij als fractie hebben gemaakt. Verandert iets in een van die afspraken, verandert het automatisch mee in alle agendas die aangesloten zijn op deze ene ICAL. Op de donderdagen in deze agenda ziet u allerlei raadsactiviteiten. Dat is een aparte ICAL. Dat is een ICAL... Die, op, die ik op dit moment bijhoud, waarin ik alle raadsactiviteiten zet iedereen die deze iCal gebruikt krijgt dus ook binnen een paar minuten gewijzigde informatie te zien, dus als ik iets verander in deze iCal, dan krijgen zij dat in hun agenda te zien daarnaast ziet u ook de feestdagen, er is iemand die het, voor, uh, die het op zich heeft genomen om alle nationale feestdagen van Nederland bij te houden en dat is allemaal liefdadigheidswerk. Dus niemand die hiervoor wordt betaald. Je hoeft niets te betalen om zo'n iCall te kunnen gebruiken. Het wordt gewoon gratis ter beschikking gesteld. Het is het idee, en dat is een concept wat op internet gewoon heel erg sterk aanwezig is. Het is een stukje synergie. Iedereen doet wat zij kan. Levert iets. Er wordt niet voor betaald. Maar doordat allerlei mensen op deze manier iets aanbieden, is internet een geweldig waardevolle en enorme schat aan informatie geworden. Een iCal kunt u zelf maken. En een iCal die moet ergens centraal op het internet staan... Of als u dat uh, op een bedrijfsnetwerk zou gebruiken, dan moet het ergens op een centrale schijf staan. Maar goed, wij, wij concentreren ons even op het internet. Het moet ergens centraal staan, zodat iedereen die daar gebruik van wil maken, altijd bij de data kan. Nou, er zijn een aantal plekken waar je uh, zo'n iCal-formaat agenda kunt plaatsen. En een van die plekken is bijvoorbeeld bij Google. Google biedt je de mogelijkheid aan om een iCal te maken. U kunt een account maken, kunt een agenda opzetten en u kunt met elkaar afspreken van dit is de koppeling naar deze agenda. En die gaan we in alle andere agendas van de fractieleden gaan we gebruiken. U hoeft het niet met Google te doen. Er zijn ook andere mogelijkheden. Fogs is er een van. En waar u ook een agenda maakt, wat u ook kunt doen is u kunt zeggen van ik wil de wereld laten weten dat mijn icon, mijn agenda Bestaat. En die ga ik registreren in een centrale register. En een van die registers is bijvoorbeeld ICAL Share. Dus iCalShare. Dus www.icalshare.com Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je duidelijk afspreekt wie gaat de agenda bijwerken. En zorg dat er één of twee mensen zijn die reserve zijn. Met alle rechten die maar mogelijk zijn. Dus als iemand op een gegeven moment zegt van ik stop mijn uh, bijdrage voor de fractie, als fractiemedewerker, als raadslid of wat dan ook, dat iemand zegt van ik stop, dat een ander het werk zou kunnen overnemen. Dat is namelijk een van de valkuilen waar een aantal partijen, waar een aantal groepen uh, over struikelen, is jarenlang heeft iemand dat gedaan en op een gegeven moment door ziekte of door verhuizing of ander werk, moet hij ermee stoppen en niemand kan het overnemen. Of ze komen er pas achter als iemand weg is. En de agenda kan dan niet meer gebruikt worden. Want het wachtwoord is weg. Er zijn allerlei redenen waarom het, uh, het niet meer werkt. Dus maak van begin af aan hele duidelijke afspraken. Wie gaat hem bijhouden? Wie is reserve? En mijn advies zou zijn... ...zorgen dat iemand ook af en toe... ...die op de reservebank zit... ...ook af en toe in die agenda gaat duiken... ...om te uh, zien hoe het werkt. Dat even die kennis up-to-date blijft. We hebben daarmee het stukje agenda gehad. Maar er zijn nog meerdere onderdelen... die uh, voorkomen in een fractie. Namelijk communicatie. Communicatie, daar versla ik een aantal dingen onder. Ik begin eventjes met e-mail verzendlijsten. U kent het waarschijnlijk wel. Uh, iemand heeft op zijn eigen pc wilde je graag even een mailtje sturen naar andere fractieleden. Of je zou een mailtje willen sturen naar de achterban. Ergens zou je een lijst willen bijhouden, want anders loop je het risico dat je iemand over het hoofd ziet. Zo'n verzendlijst, de meeste e-mailprogramma's, bieden je de mogelijkheid aan om een e-mail verzendlijst te maken. Zo heb ik hier een voorbeeld van even twee lijsten. Ik heb bijvoorbeeld een lijst van de lokale pers... Ik heb een lijst van alle fractieleden. En zo heb ik meerdere lijsten. Dus in plaats van uit mijn geheugen eventjes gauw de namen in te kloppen van de mensen die ik zou willen benaderen, kan ik ook zeggen van stuur dit bericht naar de lokale pers. Klaar. Op het moment dat er iemand, eh, iemands e-mailadres verandert, dan verander ik dat in zijn contactgegevens in mijn e-mailsoftware. En omdat hij al gekoppeld is aan de lijst, is de volgende keer dat ik de lijst, de verzendlijst gebruik, is ook de juiste, het juiste e-mailadres weer in gebruik. Hiermee voorkom je een fout die ik uh, be best wel vaak heb gemaakt: is dat ik een oud e-mailtje pak en dan alle namen kopieer die in het uh, nieuwe e-mailbericht plak en dan verzend. En in sommige gevallen, in de gunstige gevallen, krijg ik dan foutmeldingen terug van uh, dit e-mailadres bestaat niet. Maar er zijn ook. Uh, technisch wat situaties mogelijk waarbij je geen enkel bericht krijgt of het e-mailtje is aangekomen of niet en dan moet je maar aannemen dat iemand het weet en dan is bijvoorbeeld dat, dat moment daar aangekomen waar iemand naar een vergadering toe zou komen en hij weet van niks, want hij heeft het e-mailtje niet ontvangen met e-mail verzendlijsten hou je dat wat meer in de hand nog mooier zou zijn is als je ergens centraal een e-maillijst hebt. Dus dat je niet ieder voor zich je eigen e-maillijst moet bijhouden, maar dat je ergens op het internet een plek hebt waar alle e-mailverzendlijsten wordt bijgehouden en dat je gewoon dan kunt zeggen van stuur naar alle fractieleden. Dus dan heb je gewoon één e-mailadres waar je het naartoe stuurt en het systeem waar je het naartoe stuurt, stuurt het automatisch door naar alle fractieleden. Dus dan moet je gewoon ergens centraal registreren wie is er dan een fractielid. Of wie behoort tot mijn achterban. Kortom, e-mail verzendlijsten maken je leven wat makkelijker. Even nog een aantekening over het versturen van mailtjes naar andere raadsleden. Lijkt mij handig dat je dat doet via de griffie. Want de GV die houdt continu bij wat het e-mailadres is van alle fractieleden. Fractiemedewerkers, fractieassistenten. Ik merk in de praktijk dat het al een behoorlijke klus kan zijn om mijn eigen verzendlijsten bij up-to-date te houden van mijn achterban, van mijn specialisten, van de andere fractieleden zelf. Als je dan dat ook nog eens een keer zou moeten doen voor alle andere fracties in de gemeenteraad, dan heb je een aardige uitdaging. Een tweede onderdeel van communicatie is wat ik noem het automatisch herdistribueren van berichten, ofwel het automatisch laten doorsturen van berichten. Bijna iedere e-mailproduct heeft een mogelijkheid waarin je op basis van regels kunt bepalen wat er met een bericht gaat gebeuren. In dit voorbeeld zie je dat, uh, dat ik wat regeltjes heb gecreëerd waarbij ik zeg van als het van een bepaalde persoon, dus van een bepaald e-mailadres afkomt, dan wil ik dat je dat gaat doorsturen naar. Of als het een bepaald onderwerp bevat, als bepaalde woorden voorkomen in het onderwerp, dan wil ik dat je het bericht gaat doorsturen naar. Nou, dit is uh, puur om mijn leven te vereenvoudigen. Ik, ik heb ook in dit programma de mogelijkheid om een zogenaamde label ...toe te voegen aan een bericht... ...zodat als ik mijn e-mail... ...inbox open... ...dat ik aan de hand van een label kan zien... ...dat er al iets met het bericht is gebeurd. En niets is mooier... ...dan dat... Alle berichten over bijvoorbeeld raadsessies automatisch naar alle fractiemedewerkers zijn gestuurd. Dat als ik mijn e-mail open, dat ik kan zien het is inderdaad al verstuurd. Dus ik weet dat zij tijdig zijn geïnformeerd terwijl ik misschien maar één keer per dag mijn e-mail bekijk. Zo zou je e-mail verzendlijsten, herdistributielijsten kunnen gaan uh, opzetten en kunnen gaan gebruiken nog een uitdaging waar je mee zit als raadslid of als uh, fractieassistent met een e-mailaccount uh, ja. van de gemeente. In, in mijn situatie, ik heb voor mijn werk heb ik een e-mailadres, ik heb privé een e-mailadres, ik, uh, ik had de mogelijkheid om ook voor uh, als fractieassistent een e-mailadres bij de gemeente te hebben. Ik heb nog wel een aantal e-mailadressen, maar het kost je zoveel energie om alle e-mailadressen continu te checken. Om continu te kijken wat daarin zit. Het leeg te halen. Eigenlijk wat je wil is dat alles op één plek komt. En dat ik vanuit die ene plek alles kan beantwoorden. Ja, dat kan ik wel doen met regels. Dat hebben we net gezien. Regels waarmee je berichten automatisch kunt laten doorsturen. Maar die regels kunnen niet altijd... Uh, de mailbox legen. Sommige programma's laten zich niet op die manier legen. Kijk daar, daarom naar regels in je software. Regels in je e-mailprogramma waarmee je kunt zeggen van stuur een bericht door en gooi dit bericht in de prullenbak. Als dat niet lukt, maak met jezelf een afspraak dat je één keer per week standaard alles wat op dat ene e-mailadres zit dat ene e-mailaccount wat je alleen maar hè, de berichten van doorstuurt dat je daar één keer per week naar gaat en alle berichten daarin weggooit, want als je dat niet doet dan, en jouw mailbox raakt vol dan loop je de risico dat de verzender van een bericht opeens rare foutmeldingen terug gaat krijgen een foutmelding dat uw mailbox vol is en dat daardoor zijn e-mailbericht niet afgeleverd kon worden niets is meer irritant dan dat ik iets belangrijks naar iemand toestuur, het terugkrijg en dan wordt het mijn probleem dat jouw mailbox vol zit. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die mailbox om te zorgen dat die mailbox ook voldoende ruimte bevat om mijn bericht te kunnen ontvangen. Je zult dus als eigenaar van een mailadres iets in het leven moeten roepen om te zorgen dat jouw mailbox ook ruimte heeft. Je kunt niet oneindig berichten in een mailbox archiveren. Tenzij je Gmail heet, dan geef je iemand 7 gig aan uh, opslagcapaciteit. En dan zeg je van je hoeft nooit wat te wissen, maar dan krijg je 7 gig. En dat is een uh, aantal wat iedere keer groeit. Windows Live doet dat ook. En zo zijn er nog wat meer systemen die dat ook doen. Maar geloof me, bedrijfsmatige systemen doen dat niet. Ik heb voor uh, bedrijven gewerkt. Waar je standaard een e-mail account krijgt waar maar 100 mb aan berichten in kan. En dan mag je in je handjes knijpen. Binnen de gemeente heeft men ook niet oneindig veel ruimte voor berichten. Dus je moet schonen. Een van de manieren om te schonen is door middel van regels. Een andere manier om te schonen is gewoon door met jezelf een afspraak te maken dat alles wat ouder is dan, dan een maand ga ik standaard weggooien. En alle berichten waarvan je zegt van dat is belangrijk moet je ergens gaan archiveren. Communicatie. Een andere behoefte is dat je een collega kunt souffleren... of kunt raadplegen tijdens sessies. Moet je je voorstellen. Je zit daar en je hebt een hele kleine vraag. Ik wil even iets weten van uh, een collega fractielid. Die heeft iets uitgezocht. Ik heb het ook uitgezocht, maar hij was achter een bepaald stuk informatie gekomen. Tijdens, de, tijdens het debat gooit iemand met uh, wat cijfers... En ik wil even checken van, klopt dat? Ik zou op, vanaf mijn laptop zou ik een vraag aan die persoon kunnen stellen. Maar hoe ga ik die vraag stellen? Welke middelen ga ik daarvoor gebruiken? Een van de middelen die je daarvoor zou kunnen gebruiken, is het zogenaamde chat functie. Nou, mijn kinderen die zijn daar heel sterk in en dan praat je al heel gauw over dingen zoals MSN g dat hoor je af en toe eens over praten. ICQ, dat is wat voor de oudere uh, internet, uh, de, de wat meer ervaren internetgebruikers. of de mensen van de oude stempel, dan zou ik bijna zeggen. Want ICQ was een van de eerste chatfuncties. MSN is een hele populaire, maar ICQ was de eerste. Maar je zou door middel van uh, een chat-sessie een vraag aan iemand kunnen stellen. Alleen, chat heeft een nadeel. Ik heb namelijk geen enkel controle, of bijna geen controle... over wie, wie mij een bericht kan sturen tijdens een raadsessie. Wat is er dan een alternatief? Een van de alternatieven waar ik iedere keer op terugkom... heet webconferencing. Dat is de mogelijkheid om een soort besloten vergadering te beleggen... met een aantal mensen. En dan krijg je zogenaamde webconferencing tools. Alleen er zit een nadeel aan webconferencing vandaag de dag. Want we willen daar zo ontzettend veel mee. Er zitten allerlei functies in die ik eigenlijk niet wil hebben in een raadsessie. Ik ga het uitleggen. Een van de functies die daar in zit, in heel veel van die software in zit, is een zogenaamde whiteboard. Whiteboard kan ik tekst opzetten, ik kan er plaatjes op tekenen, ik kan daar van alles nog wat doen. Dat is een whiteboard. Je hebt de chatfuncties zitten. Je hebt uh, in sommige programma's kun je zelfs het scherm van iemand overnemen. En dan kun je van alles nog wat gaan doen. Dus je kunt je programma's opstarten. Je kunt presentaties laten zien. Je kunt van alles nog wat doen. En alle andere deelnemers die uh, kijken dan mee. Je kunt gedeelde aantekeningen daar neerzetten. Je kunt zelfs, uh, als iedereen een camera heeft, zo'n zogenaamde webcam. Dan kun je zelf, zelfs allerlei deelnemers zien bewegen. Hun plaatje zien. Dus dan zwaaien ze of dan zie je dat ze hun duim omhoog steken. Je ziet dat ze van alles nog wat aan het doen zijn. Kan heel handig zijn. Wat in mijn beleving, whiteboard functie, dat leidt enorm af. Moet je niet gebruiken. Niet tijdens uh, sessies. Webcam zeker niet. Het leidt namelijk af. Dingen die wel handig zijn, is de zogenaamde chat en de zogenaamde shared notes. Een van de programma's waar ik mee, graag mee werk is Connect Now van Adobe, dat is online. U ziet hier het adres naar het programma toe. Het is gratis, althans er is een gratis versie waar je met uh, twee of drie man kunt werken. Iets wat in mijn beleving gewoon handig is als je het tijdens raadsessies wilt gebruiken, want dan heb je ook maar twee of drie man die meeluistert of meekijkt. En wil je met meerdere mensen uh, zo'n uh, conferentie houden... dan kom je in de betaalde versies terecht. Maar concentreer je dan op chat... en concentreer je dan op shared notes. En maak heel duidelijke afspraak... dat men niets anders stuurt via dit uh, systeem... dan berichten die van essentieel belang zijn voor jou tijdens zo'n sessie. Een ander onderdeel van communicatie... Een communicatiebehoefte, is namelijk dat ik wil weten wat nieuw is, wat aan nieuwe berichten op het internet verschijnt of wat er op het internet over mij wordt gezegd of over een bepaald onderwerp wordt gezegd. Er zijn daarvoor een aantal mogelijkheden. Een van de, de mogelijkheden is iets dat noemen wij Google Alerts. Google Alerts, dat zijn eigenlijk meldingen, dat zijn e-mailberichten waarin Google vertelt dat er nieuwe zoekresultaten zijn gevonden voor de zoekterm die jij hebt ingevoerd. Stel je voor dat ik mijn naam daar heb ingevoerd, dan vertelt Google mij via een e-mailbericht dat uh, een bepaalde website mijn naam heeft genoemd en dat hij daar net achter is gekomen. Wat u hier ziet is een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen invoeren. U ziet hier dat ik een uh, vijftal sorry, zestal uh, zoekopdrachten heb ingevoerd, waarbij uh, ik zeg van ik wil één keer per dag, maximaal één keer per dag, wil ik tot maximaal 20 resultaten zien wanneer het ene zoekwoord, het zoekterm, is gebruikt. En op de volgende sheet zie je hoe dat naar mij toe wordt gestuurd. Ik krijg in mijn mail, in dit geval Google melding voor Arjo van Bezooijen, en dan zie ik dat hij een aantal keren genoemd wordt op het internet. Ik, kan, uh, ik zie een hele korte samenvatting. Ik zie in een aantal gevallen wat de bron is. Je ziet daar een blauwe regel met een streep eronder. Als ik daarop klik, dan ga ik naar de desbetreffende pagina toe. En dan kan ik lezen wat daar is geschreven. Vanaf dit moment... Dit, dit is dus wanneer Google zegt ik heb iets gevonden. Het kan best zijn dat het een maand geleden is geschreven. Maar van hele populaire bronnen weet ik dat dat, bewijs van spreken, elke dag of misschien zelfs twee keer per dag door Google wordt bezocht om te kijken van wat is daar allemaal aan nieuwe informatie gekomen. Dus van populaire eh, bronnen, dan kan het zelfs eh, de volgende dag zijn dat ik een melding krijg dat mijn naam of mijn zoekterm daar is voorgekomen. Als ik kijk naar een aantal van de websites of webpagina's die ik heb op het internet, dan weet ik dat dat uh, drie keer per dag door Google wordt bezocht. Gewoon omdat daar heel veel wisselende informatie is. En als ik dan zoektermen invul die daarop voorkomen, dan heb ik de volgende dag heb ik, uh, gelijk mijn melding te pakken via e-mail. Heel handig, want dan weet ik wat er over mij is gezegd, of over onze fractie is gezegd, of over bepaalde onderwerpen is gezegd. Dus in plaats van dat ik het hele internet moet gaan afstruinen op zoek naar waar deze ene zoekterm eh, voorkomt, laat ik mij informeren. En dat mij laten informeren, dat past ook bij de volgende uh, functionaliteit. En dat heet RSS. Really simple syndication. RSS, dat is iets ook weer door de internettechneuten bedacht. En wat doet dat nou eigenlijk? Het zorgt ervoor voor een, een, een lijntje waarin je heel eenvoudig op een uh, gemeenschappelijke manier informatie kunt publiceren. Eenvoudige, gelijktijdige publicatie. Ik ga je daar zo wat la van laten zien. RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs, het wordt bij allerlei forums gebruikt, nieuwsites. En alles wat het doet is het meest recente stukje informatie. Het kan zijn een artikel, het kan een nieuwsbericht zijn. Om die via dat draadje naar de buitenwereld bekend te maken. En al die draadjes aan informatie, al die RSS feeds, kan ik bij elkaar laten komen in allerlei software. En een van de producten waar je dat bij elkaar kunt laten komen, heet NetVibes. U ziet het, netvibes.com. Daarin kun je pagina's creëren en je kunt per pagina kun je zeggen: Van laat mij maar uh, lokale nieuws zien. Laat mij maar wat Twitterfeeds zien. Laat mij maar uh, nieuws zien van de Haarlemmermeer. En, en op deze pagina ziet u: uh, Dit is een echte pagina die ik in gebruik heb. Daar ziet u uh, stukken vanuit de Haarlemmermeer. Dus raadsnieuws afkomstig van uh, de raadsinformatiepagina van de Haarlemmermeer. U ziet daar gecombineerde nieuws van meerdere lokale bronnen. Ik moet hier gelijk bij zeggen, ik heb hier een trucendoos voor toegepast. Want normaal gesproken zou je een venster krijgen per nieuwsbron. Ik vind dat niet handig. Ik wil alles ineens. Want dan laat ik het ook op tijd en datum sorteren. Dus ik heb hier een trucendoos voor toegepast. Maar je ziet hier dus Haarlemmer meer nieuws. En dat is van meerdere uh, bronnen. Dus ik heb meer radio, witte weekblad... Hoofddorpse Courant en zo gaan we maar door. Alles wat maar iets met lokale nieuws te maken heeft, heb ik gecombineerd tot één venster. En ik heb hier een venster waarin ik allerlei Twitter zie en politiek nieuws. Dus dat heb ik gecombineerd. Dus dat rechtse is Haan meer nieuws, dat is algemeen. Maar zodra het een politieke stempel krijgt, dan heb ik hem in een andere venster. En dit is de informatie wat ik onder andere van de webpagina's haal... van de verschillende fracties in de Halen en Meer. Als een bron geen RSS-feed heeft... dan zijn er wel manieren om zelf een RSS te maken. Maar dat vergt wat technische handigheid. En degene die hebben ze te opletten... zullen realiseren dat bijvoorbeeld op raadsinformatie van de Halen en Meer... zit geen RSS-feed. Nee, die heb ik zelf moeten maken met wat hulpmiddelen... De mensen die uh, hun eigen nieuws van hun website herkennen... en misschien realiseren dat zij geen RSS-feed hebben... ja, met hetzelfde hulpmiddel heb ik ook gezorgd dat daar een feed van wordt gemaakt... zodat ik die nieuws ook op deze ene pagina kan zien. Dus ik laat het internet voor mij werken, zodat ik niet op 20 of 30 verschillende websites moet kijken... maar ik verzamel het, zodat het bij mij op één pagina wordt weergegeven. En als ik behoefte heb aan meer, dan klik ik op één van deze artikelen... en dan ga ik naar de, uh, naar de bron. Dan ga ik naar uw website toe of ik ga naar raadsinformatie toe... of ik ga naar het artikel toe van de verschillende lokale uh, kranten. Dat was even alles over communicatie. Een volgende behoefte die we hebben uh, als fractie is samenwerken. Hoe ga ik nou binnen de fractie samenwerken? Hoe ga ik mij voorbereiden op uh, de debatten? Hoe ga ik eventuele discussies voeren binnen uh, de fractie? Nou, wat je daarvoor zou kunnen gebruiken is een aantal, uh, aantal middelen. Een van de middelen die wij gebruiken is wat we noemen besloten groepen. Bijvoorbeeld Google Groups ik zal er eens even op ingaan Google biedt de mogelijkheid aan om een groep te creëren en groepen in internettermologie zijn vaak plekken waar je naartoe zou kunnen gaan via een internetbrowser maar waar je ook aan deel kunt nemen via e-mail groepen zijn oorspronkelijk uh, ontstaan vanuit e-mail dus iemand stuurt een bericht naar een groep en dat bericht wordt automatisch doorgestuurd naar alle andere groepsleden. En op het moment dat zij reageren op dat ene bericht, dus ze doen een reply, dan wordt hun opmerking gekoppeld aan het onderwerp waar zij hun opmerking aan uh, overgeven En dat wordt weer doorgestuurd naar de andere groepsleden. En je kunt op die manier dus via e-mail hele grote discussies uh, krijgen. Maar het mooie dat alles gekoppeld is aan onderwerp... is dat als ik op dat onderwerp dan klik in het archief... zie ik gelijk alle reacties van de groepsleden op dat ene onderwerp. Dus alle reacties worden gebundeld per onderwerp. Nou, vertaal ik dat even naar een toepassing binnen de fractie. Stel je voor, ik heb daar uh, een nota gekregen, een, een voorstel van, uh, van een van de wethouders... En daar gaan we over twee weken over praten. Ik plaats een, een discussie op mijn groep. Ik creëer een nieuwe discussie. Alle deelnemers van de lijst die krijgen een bericht. Ze zien die discussie is er. En in die discussie zet ik ook de link. Dus de koppeling naar uh, het artikel in raadsinformatie. Zodat ze direct de... Uh, ...stukken kunnen downloaden... even vanuitgaande dat het openbare stukken zijn... ...ze kunnen dat lezen... ...en iemand vindt iets daarvan... ...of ziet iets... ...heeft een opmerking daarover... ...die klopt dat in in zijn e-mailprogramma... ...stuurt het terug... ...en het wordt automatisch... ...aan de discussie toegevoegd. En afhankelijk van de instellingen... ...want je kunt namelijk als gebruiker... ...kun je allerlei dingen instellen... ...afhankelijk van mijn instellingen voor de groep kan ik bijvoorbeeld één keer per dag een verzameling zien van alle reacties die er zijn gekomen over één onderwerp of over alle onderwerpen die er zijn. Ik kan uh, zeggen van doe mij alleen maar de laatste twintig reacties. Kortom, ik heb wat uh, manieren om uh, te voorkomen dat mijn mailbox vol gaat lopen en ik kan op basis van zo'n verzameloverzicht ook weer mijn reacties geven op reacties van anderen of als ik ook dat stuk aan het lezen ben geweest, ook mijn bevindingen opsturen. Degene die het onderwerp gaat uh, uh, presenteren tijdens het debat, of althans het debat daarover gaat voeren, die hoeft na een paar dagen of na een week niets anders te doen dan op het onderwerp te klikken via de internetsite. Hij ziet in één keer alle reacties van alle deelnemers bij elkaar in deze ene discussie. Hij kopieert het, plakt het in een uh, Word document of in een andere uh, tekstwerkersprogramma. En hij knipt en plakt en schuift met die teksten om daar uiteindelijk zijn bijdrage te, uh, uit te creëren voor het debat. Of zijn vragen uh, samen te stellen die hij wil gaan stellen aan de uh, auteur van de nota. Want ja, in een debat wil je eigenlijk niet met al je technische vragen komen. Die moet je eigenlijk van tevoren hebben uh, uitgewerkt en van tevoren hebben gesteld. Op die manier zou je allerlei partijen, dus mensen die in de fractie werkzaam zijn, maar ook mensen in de achterban die zich hebben gespecialiseerd of hebben, zich hebben ingelezen op een bepaald onderwerp, zou je kunnen betrekken bij het uh, voorbereiden op debatten. Een andere manier om uh, samen te werken is een programma dat Evernote heet. Evernote.com is een website. En wat je met deze website kunt doen is je krijgt, uh, je krijgt daar wat ruimte. Je kunt gratis wat ruimte krijgen en je kunt voor een heel gering bedrag kun je ook wat uh, meer opslagruimte krijgen. En uh, voor uh, voor die, in die meerprijs zit ook de mogelijkheid om wat... Uh, verschillende bestanden uh, in je notities mee te nemen. Nou, ik ben uh, een hele enthousiaste gebruiker van Evernote. Maar goed, er zijn ook wat andere systemen die hetzelfde bieden. Dus op het internet heb ik een soort uh, database waarin ik allerlei aantekeningen kan plaatsen. Alleen het mooie van dit product is dat ik het, de software op mijn eigen computer heb staan. en in de achtergrond één keer per uur of één keer per half uur afhankelijk van hoe ik het instel. Synchroniseert hij automatisch wat ik op mijn computer heb staan aan aantekeningen. Met de aantekeningen die ik heb staan op het internet. En aangezien ik iemand ben die uh, met veel verschillende computersystemen werkt. Heb ik dus op al die verschillende computersystemen. Heb ik een kopie staan van mijn aantekeningen. Dus of ik nu met mijn laptop werk of ik werk uh, thuis met mijn bureau-pc... of ik loop naar de raad met mijn uh, tablet-pc. Ik heb daar allemaal Evernote op staan... en of ik nou mijn aantekening heb gemaakt thuis... en ik neem mijn laptop mee en ik start hem hier op... en uh, ga hier verder. Als hij de, zodra hij de kans heeft gehad om te synchroniseren beschik ik over hetzelfde als wat in het centrale register ook zit. Ik hoef dus niet meer handmatig te synchroniseren. Dat doet hij. Het maakt me niet meer uit achter welke computer dat ik zit, want ik beschik over mijn aantekeningen. En zelfs als ik niet over een van mijn vaste werkplekken beschik, dus over mijn laptops of desktop of ik zit gewoon in een internetcafé, ik kan zelfs via een internetcafé, kan ik bij mijn informatie komen. En zoals u ook hier in het voorbeeldje ziet, u ziet dat ik hier ook in een van mijn aantekeningen ook nog eens een keer een presentatie heb gezet. Ik heb hier bronnen, uh, kan ik aan koppelen, zodat ik gelijk vanuit mijn aantekening direct door kan klikken naar de desbetreffende internetsite. En het allermooiste is, ik kan zoeken op woorden. Als ik niet meer weet waar ik een aantekening heb gelaten, dan kan ik... In mijn zoekopdracht kan ik zeggen, doe mij maar shop. En hij zoekt door mijn map heen naar alle documenten waar het woordje shop in voorkomt. En dat laat hij dan in het scherm zien. En dan kan ik vanuit die scherm kan ik verder doorklikken naar het desbetreffende document. Ik kan dus ook documenten creëren of notities creëren die gericht zijn op een specifieke thema. En iedere keer dat dat thema aan bod komt, iedere keer dat ik daar iets nieuws over lees of leer... Dan kan ik daar wat aantekeningen aan toevoegen en ik kan daarop zoeken. Nog sterker, Evernote, in ieder geval voor de betaalde versie van Evernote, biedt zelfs de mogelijkheid aan om mijn mappen te delen. Ik heb hier een map ChristenUnie Haarlem en Meer. Ik kan zeggen tegen Evernote, maak deze map beschikbaar aan. En dan geef ik een lijst van mensen, als zij Evernote gebruiken... Ook bij mijn map kunnen. Samenwerking wordt opeens mogelijk en op een hele andere manier mogelijk. Ik heb ook mappen uh, waar ik andere aantekeningen opsla. Ik gebruik het ook voor mijn werk, ik gebruik het voor mijn hobby's. Het is een hulpmiddel geworden die een onderdeel is van mijn manier van werken en denken. En het is niet meer zo dat ik hoef na te denken van, oh, is dit uh, voor de fractie? Oh, wacht, dan moet ik even iets anders gebruiken. Nee, het is voor mij bijna vanzelfsprekend. Al mijn aantekeningen stop ik hierin. Of het nou voor mijn werk is, of het is voor, uh, voor mijn kerkgemeenschap, of het is uh, voor de fractie, of het heeft te maken met mijn hobby's. Ik heb alles hierin staan. Dat over samenwerken. Dan komen we bij het volgende onderwerp, namelijk... Borgen van kennis. Borgen van kennis, wat bedoel ik daarmee? Als je kijkt naar... Eh, zeker als je met een groep mensen werkt... dan zijn allerlei vragen die je zelf zou kunnen stellen. Zoals, eh, wat wil ik weten over een onderwerp? Wat zijn nog de vragen eh, die we willen eh, stellen over een bepaald onderwerp? Wat willen we nog aan extra informatie? Of we hebben een, een project gehad... Uh, ...in een bepaald domein. Waar, wat hebben we geleerd van het, uh, van het project? Wat zint ons niet? Waar willen we dat er de volgende keer extra aandacht aan wordt besteed? Waar moeten we zelf kritische... Uh, ...misschien de volgende keer wat kritische vraagtekens bij zetten? Vragen die uh, nu door misschien onze ervaring niet zijn gesteld... Maar waar ik de volgende keer wel wat mee we ga doen. Het zogenaamde lessons learned. Eens in de vier jaar moeten we allerlei campagnes gaan draaien. Eh, verkiezingscampagnes. Eh, allerlei activiteiten. Weten we nog wat we vier jaar geleden hebben gedaan? Nou, als je een goed geheugen hebt wel. Er zijn een aantal mensen in, de, in deze raad met een enorm goed geheugen. Maar niet iedereen heeft zo'n goed geheugen. Daarvoor creëren we vaak draaiboeken. En draaiboeken gericht op een specifiek evenement. En dat draaiboek wordt dan opeens herbruikbaar. Je kunt hem opnieuw gaan gebruiken. En dan hoef je alleen maar een beetje aan te vullen met actuele informatie. En dan kun je hem zo weer uh, opnieuw gaan gebruiken. Dus je hebt hem in feite op de plank liggen. Soms is het ook lastig om... Het, het, het, is, het is altijd lastig om op stellingen reacties te formuleren. Soms is het makkelijk als je weet wat je de vorige keer hebt gezegd. En dan kun je kijken van klopt dat nog steeds. Als je kijkt naar wat we bijvoorbeeld voor kieskompassen, en voor Stemwijzer hebben gedaan. Nou, dat heeft me best wel wat uren gekost. Om al die teksten te formuleren. En even te checken met andere fractieleden van uh, vertegenwoordigt dit nu echt de standpunten van onze fractie. Uh, het kost je een hoop tijd. En het is heel prettig als een volgende keer dat zo'n stelling voorbij komt. Of het nou uit de krant is of het is, uh, het is voor een andere... Of een andere pol, zoals ze dat noemen, van verschillende huis-aan-huisbladen, dat, dat je weer terug kunt vallen op dingen die je eerder hebt geroepen. Eerder gegeven antwoorden op standpunten en stellingen. Dat zijn dingen die ik ergens centraal zou willen vastleggen. Als we even teruggaan naar wat we daarnet vertelden over bijvoorbeeld een programma als Evernote, dient zich er heel goed voor. Daar zou ik kennis in kunnen borgen. Alleen het probleem wat ik heb met Evernote en het borgen van kennis zoals, hier, zoals ik het hier heb beschreven. Evernote is niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk. Want je moet in Evernote wel installeren en je moet wel toegang hebben tot een gemeenschappelijke map. Of uh, ik moet alles uh, alleen maar voor mezelf houden. Het heeft wat beperkingen. Nou, een van de mogelijkheden die je hebt om uh, die, dat kennis bij te houden, is als je dat op een gemeenschappelijke plek zet. En een gemeenschappelijke plek waar je kennis zou kunnen vastleggen... is bijvoorbeeld in documenten. Google Docs is daar een van. We kennen de voor- en de nadelen van documenten. Ik wil hem graag iets dynamischer hebben. En dan kom ik in een gebied terecht dat heet wikis. Een nou, hele bekende wiki is het zogenaamde Wikipedia. En Wikipedia is een plek waar... Je met elkaar in feite een onderwerp uitwerkt. Dus dit is een plek waar je heel duidelijk laat zien: met elkaar, we vullen elkaar aan, maar we vullen ook de, we corrigeren en we vullen de omschrijvingen zodanig aan dat het steeds dichter bij onze werkelijkheid komt. In dit voorbeeld zie je daar politiek. En dan zie je dat iemand daar heeft uh, neergezet wat uh, hun definitie is van politiek. En je ziet er allerlei blauwe woorden in zitten. En al die blauwe woorden is in feite iets waar je op zou kunnen klikken. Dus op het moment dat ik op samenleving zou klikken, dan ga ik naar een nieuwe pagina toe wat alleen over samenleving praat. En op het moment dat ik op maatschappelijk klik, dan ga ik naar een pagina waar men alleen maar doorgaat over maatschappelijke niveaus. Wetenschap, geweld, macht, sociaal. Al dat soort van woorden, daar kun je op klikken. En dan kom je op een, een, een soort verdieping van het ene begrip. En zo kennen we dat ook in de fracties. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik pak mijn verkiezingsprogramma. Mijn verkiezingsprogramma met bepaalde trefwoorden kan ik weer koppelen aan... Het collegeprogramma. Of ik kan het koppelen aan de programmabegrotingen. Of ik kan ze koppelen aan bepaalde visiedocumenten, structuurdocumenten. Ik kan vanuit een bepaald woord, kan ik, zou ik moeten kunnen doorklikken naar andere woorden. Of naar andere stukken informatie. Nou, Wikipedia is openbaar. Daar ga ik niet mijn... Uh, kennisborgen die ik wil houden binnen de fractie. Maar ik zou wel die technologie, waarmee Wikipedia groot is geworden, zou ik ook kunnen gaan gebruiken voor mijn eigen fractie. En dan kom ik op een product terecht, zoals PB Works. PB Works, dat is een, uh, een product, het is een wiki, maar voor een besloten groep. Ik bepaal wie lid is van de groep, en iedereen die lid is van de groep, zou in theorie de mogelijkheid kunnen hebben om zijn kennis, wat hij weet over een bepaald onderwerp, hierin bij te zetten. Waarbij je ook nog eens een keer zou kunnen zeggen van, goh, typ jij nou maar gewoon in wat jij weet over een bepaald onderwerp en dat iemand anders die wat meer van die technische behendigheid heeft, zorgt dat dat onderwerp ook wordt gekoppeld aan relevante onderwerpen. Met een wiki zit je al heel snel in de richting van wat technische behendigheden... waar we niet allemaal even mee, niet allemaal even mee uh, zijn bediend. Niet iedereen heeft, die, heeft dat in zich uh, om dat stukje techniek te gaan doen. Maar aan de andere kant, PBWorks Works is zodanig opgezet dat het wel een stuk eenvoudiger is. Bij Wikipedia moet je bijna een halve techneut zijn. Wil je ook nog al die koppelingen kunnen maken... Bij PBWorks is het al een stuk minder, maar het vergt enige technische inzicht. Je hoeft het niet op deze manier te doen. Ik maak je alleen op het tent dat je het op deze manier zou kunnen doen. En een voorbeeld is wat ik al zei, PBWorks. Tot zover overborgen van kennis. En een van de laatst genoemde uh, ICT-behoeften is opslagcapaciteit. En dan bedoelen we vooral waar zet ik bestanden neer. Waar laat ik al mijn bestanden? En als we even teruggaan naar wat ik aan het begin van deze presentatie al zei... over de rol de, uh, en de uitdaging van de fracties. Wetende dat iemand bij wijze van spreken van vandaag op morgen zou kunnen stoppen... met zijn werk binnen een fractie... of misschien als zelfstandig fractielid verder zou kunnen gaan... heb je een uitdaging wat betreft bestanden. Want waar ga je ze laten moet je goed over na gaan denken. Wil je dat ergens op een centrale plek? En stel dat iemand weggaat, wat ga je dan doen met die informatie? Ga je iemand dan van afsluiten? Laat je het open? Verander je zijn rechten? Je moet op een of andere manier controle hebben over de informatie. Zolang je met elkaar afspreekt dat je informatie met elkaar deelt via e-mail, is er niks aan de hand. Want dan heeft iedereen op zijn eigen computer een map met daarin de bestanden die met hem of haar zijn gedeeld. Op het moment dat je dat ergens centraal gaat neerzetten, zodat je in feite als een soort, uh, alsof het een soort map is daar naartoe kunnen gaan en uh, de documenten zou kunnen inlezen, veranderen en terugschrijven, dan loop je risico, want ga je met ruzie uit elkaar, dan zou iemand die kwaad wil gewoon even je map leeggooien. En daar zit je. Ik zeg niet dat het gebeurt... maar goed, er zijn wel voorbeelden van uh, waar mensen op deze manier met elkaar samenwerken. Of juist niet meer samenwerken. Dus je moet je vragen, afvragen van... waar ga ik die bestanden laten? Wie moet er bij die bestanden kunnen komen? Toegangscontrole. En denk even met elkaar, ga erover discussiëren is de behoefte om deze bestanden op te slaan al op te lossen met een van de eerder genoemde toepassingen. We hebben, ik heb je laten zien, Evernote. We hebben gesproken over uh, Google Docs, over wikis. Ik heb gesproken over e-mailarchieven en er zijn veel meer uh, mogelijkheden. Je zou het dus al opgelost kunnen hebben. En mocht je per se gebruik willen maken van een zogenaamde online dienst... En dat zijn dan diensten die je aan jouw computer, uh, die wat functionaliteit aan jouw computer toevoegt, waardoor zo'n online folder lijkt alsof die op jouw eigen laptop zit. Want dat werkt het makkelijkst als je zegt van, ik ga naar die en die map, want daar staat het document in. En dan ga je hem daar knippen en plakken. En dat de software zelf ervoor zorgt dat er een kopie op het grote internet komt. Zodat een ander ook... Met dat bestand kan werken. Dat, dat noemen we de online diensten. Ik heb hier een lijst. Van zogenaamde online opslagcapaciteit. Ik heb geen specifieke voorkeuren. Ik heb hele goede ervaringen. Bijvoorbeeld met Syncplicity. Ik, heb, uh, ik ben heel erg onder de indruk. Van wat Gigabank aanbiedt. Maar dat wil niet zeggen. Dat uh, de functionaliteit van de andere dingen. Die ik daar heb genoemd. Uh, daarmee slecht is. En ik wil niet zeggen. Dat andere programma's die hetzelfde bieden. Dat, ik, dat ze daarmee minder zijn... omdat ze niet op mijn lijst voorkomen. Het zijn gewoon een aantal... die ik ken uit het verleden... of uit het heden, omdat ik ze actief gebruik. Maar weet dat ze er zijn. En dit helpt je even op weg. Maar nogmaals... ik geloof niet... dat je als fractie... online opslagcapaciteit zou willen. Want het is al op te lossen... met andere manieren... van werken, maar... Wil je het per se, hou rekening mee dat je dan wel even de portemonnee open moet trekken. Het zijn nog steeds geen schrikbare bedragen. Althans, het hoeft geen beschikbare bedragen te zijn. Maar ja, dat er geld moet worden betaald is bijna automatisch. Als je kijkt naar uh, simplicity, dan krijg je 1 of 2 giga, krijg je gratis aan data. Er zijn uh, toepassingen, dan krijg je zelfs 10 gigabyte aan dataopslag... En op het moment dat je daar overheen gaat, dan moet je gaan bijbetalen. Er zijn ook uh, sites die zeggen van, uh, je krijgt wat minder, maar we bieden je wat meer mogelijkheden om bijvoorbeeld toegangscontrole en automatische kopieën uh, te regelen. Hiermee sluiten we eigenlijk uh, het lijstje af van uh, veel voorkomende ICT-behoeften. Ik kan me voorstellen dat er nog meer behoeften zijn, maar het, wat, het zijn voor mij nog niet zo... Uh, vanzelfsprekende behoeften. Dit zijn de meest voorkomende. Als er nog andere behoeften zijn, dan hoor ik dat graag. We zijn hiermee gekomen aan het laatste onderwerp op de agenda. We hebben in deze presentatie hebben we gekeken naar de zogenaamde activiteitenagenda. Activiteitenagenda, daar gaan we kijken naar. Wat is de agenda van de raad? Wat zijn de agenda's van de fractie? Wat zijn de agendas van de personen zelf? Waarbij je ook als persoon zelf vaak rekening moet houden met meerdere agendas, want mijn privéagenda wil ik ook vaak afstemmen met de agenda van andere gezinsleden. Kortom, ik wil zoveel mogelijk agenda's met elkaar proberen te combineren. We hebben gekeken naar communicatie. Hoe ga je berichten naar anderen sturen? Hoe ga ik informatie doorsturen? Het gebruik maken van verzendlijsten: van regels waarmee berichten worden doorgestuurd, maar ook gebruik maken van regels die ervoor zorgen dat mijn mailbox niet vol gaat lopen. We hebben in deze presentatie gekeken naar manieren waarop je zou kunnen samenwerken. Samenwerken binnen een fractie, maar ook samenwerken met je achterban. Dus in voorbereidingen voor debatten, in onderlinge discussies. Niet iedereen is op hetzelfde moment op internet aanwezig, maar je kunt wel samenwerken. We hebben gekeken naar manieren waarop je kennis zou kunnen borgen, procedures, inhoudelijke informatie zou kunnen borgen. We hebben gekeken naar opslagcapaciteit. Nogmaals, opslagcapaciteit vraagt me echt af of je dat zou willen als fractie, om ergens centraal ook nog eens een keer een, uh, een plek te hebben waar je zoveel gigabyte aan data van, van de fractie neerzet met alle risico's van dien. De de ideeën, de gedachten die ik met u heb gedeeld, zijn allemaal gebaseerd op het feit of op de aanname dat u internet hebt, een pc, een printer, maar ook dat afhankelijk van de eisen die u stelt, ook beschikt over eventueel wat budget. Je kunt heel veel gratis doen, maar een aantal dingen op het moment dat je te veel eisen gaat stellen of je wil heel veel uh, data gaan opslaan, ja, dan kan het zijn dat je uh, de portemonnee moet trekken, maar in ieder geval de oplossing die ik hier heb aangedragen, dan is zelfs als je je portemonnee moet trekken, zijn de bedragen relatief klein. Het allerbelangrijkste aller wat u nodig hebt om handig gebruik te maken van de ICT-hulpmiddelen die u krijgt, is creativiteit. Als u niet creatief bent in het bedenken van oplossingen, dan zult u ook hier met deze hulpmiddelen, wat uitdagingen hebben vergeet niet niets moet alles mag elk middel wat we hier hebben beschreven kan of onafhankelijk van de andere middelen worden ingevoerd dus of u nou wil gaan werken met Google Groups en met Evernote of alleen maar met verzendlijsten om de communicatie onderling te kunnen verbeteren prima het moet bij je passen als bepaalde dingen niet bij jou passen moet je het niet doen want als het niet bij je past dan kost het je zoveel energie dat het eigenlijk ten koste gaat van de taak waar we allemaal eigenlijk voor staan als je voor een bepaalde werkwijze kiest geef het een eerlijke kans en ga er serieus mee aan de slag niet twee weken proberen en dan opgeven maar als je zegt van ik wil per se met zo'n eh, e-mail verzendlijst gaan werken om te kijken of we daarmee de communicatie binnen de fractie wat makkelijker kunnen maken... of naar onze achterban makkelijker maken, geef het een paar maanden de kans. Zo'n Google Group, het kan in het begin eventjes wat lastig zijn. Het is even wennen. Maar geef het dan niet op na twee weken. Ga er vier, vijf maanden mee aan de slag. Ik ben van overtuigd dat als u er serieus mee werkt... dat er ook serieuze voordelen mee te behalen zijn. Maar geef het een eerlijke kans. Hebt u vanavond één goed idee opgedaan, dan is deze avond wat mij betreft geslaagd. Ik hoop dat u het ook als een geslaagde avond vindt. Dank u wel.